Maar, Santje. Kom, kom je nou mijn koffie hier brengen? Op een eigen kamer, dat is toch wel een bediening. Ja. ja. Ik dacht, dat moest ik nou maar eens doen voor mijn broer. Mm -hmm. Maar ik heb er bovendien een bedoeling mee. Ah. Ja. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat ik je gisteravond... in alle drukte en rumoer niet behoorlijk bedankt heb. Voor de prachtige sjaal die je me meegebracht hebt. En kom je daar speciaal voor naar boven? Onder andere. Hij is werkelijk heel erg mooi, Ferdinand... Ik ben er erg blij mee. Oh. Dank je wel. Het is of je helderziend geweest bent dat je op zo'n afstand precies wist wat we allemaal het liefst hadden. Wat dacht je? Moeder heeft me daarbij een handje geholpen. Maar jij hebt het toch allemaal uitgekozen en gekocht? Wel, nou, nou heb je genoeg gezegd over die sjaal. Ik kom nou maar voor de dag met het andere deel van je boodschap. Dat zal ik. Jij bent mij nog rekenschapsschuldig. Mm -hmm. Wie heeft jou verteld dat ik je brief heb laten lezen? Ah, juist, het geweten knaagt. Wie heeft jouw verlof gegeven mijn gedenkwaardige memorieën onder de ogen van anderen te brengen? Dan zou je toch eerst wat duidelijker moeten zijn. Zeg op, aan wie heb ik je kattenbelletjes laten lezen? Aan mevrouw Henriette Blaak. Ach. Juist, schuldig bevonden. Je bloost, bieg maar op. Wie heeft je dat gezegd? Een ongevraagde getuige. Mevrouw Blaak zelf. Heb je haar gesproken? Hoe vind je haar? Hm. Heel aardig, meisje. Maar dat doet aan de zaak niets af. Je bent verliefd op haar. Uh. Juist. Je hm? bloost. Ligt maar op. Toch, verliefd op een meisje dat ik maar eens in mijn leven gezien heb. Zo gauw valt het niet van. Ach, je hoeft jonge mannen maar een vrouwenmuts op een bezemstel nee, nee, te nee, laten zien. Nee, nee, nee, nee. Dat zijn allemaal mijn afleidingsmanager. Waarom heb je mijn brieven aan Henriette Blaak laten lezen? En waar heb je Henriette Blaak ontmoet? Goed, laat ik dan maar weer de verstandigste zijn en beginnen. Hm. Het is heel eenvoudig. Overvallen door het zware weer... ben ik het theehuis op Guldenhof binnengevlucht. En daar is het Henriette Blaak te lezen. En toen ik mij bekend maakte... kwam het gesprek vanzelf op jou... op mijn reizen en mijn brieven. Hm. Voila! Oh, is dat niet romantisch? En wees nou maar blij dat ik je brieven... althans gedeeld ervan heb laten lezen. Dat heeft je toch een boel stof tot conversatie gegeven. Hm. En met zo'n knap meisje... Want dat is het toch. Dat vind je toch ook, hoop ik. Uh, ze is beeldschoon. Maar pas nou op. Hou je hart achter slot. Want meneer Blaak zou je toch de hand van zijn nichtje Henriette niet toestaan. Wie denkt eraan hem die te vragen? Maar goed, stel eens dat ik het deed. Ik doe het niet, maar stel. Wat zou hij dan tegen mij kunnen hebben? Tegen jou? Niets. Maar hij zal aan de vrijers de geven in de hoop dat het meneer zijn zoon nog eens zal behagen zich op zijn nicht te verlieven. Maar als de jonge heer nu niet wil. Spreek mij er niet van. Er schuilt iets achter, Ferdinand. Wat weet ik niet. Maar ik heb eens op Guldenhof gelogeerd. Ja. En toen heb ik met mijn eigen ogen gezien hoe de heer Blaken Henriette het hof maakte voor zijn zoon. In ieder geval heel edelmoedig van hem. Want dat lieve brokje van een Lodewijk zal zeer rijk zijn. En Henriette heeft niets. Maar ik dacht toch... Wat? Nee, nee, niets. Geloof me, Ferdinand, het is algemeen bekend dat zij niets heeft. En haar oom... Dat valt niet te ontkennen, heeft haar zeer christelijk behandeld. Dat is wel mogelijk, maar toch staat de man op de een of andere manier tegen. Dat vond tante van Bende ook, toen hij haar een paar jaar geleden ten huwelijk vroeg. Wat? Heeft die oude bok zich nog aan een blauwtje gewaagd? <laughs> Zo oud is hij nog niet. Hij ziet er ouder uit dan hij is. In ieder geval had zij haar vrijheid te lief, naar ze ons vertelde. En het is niet doorgegaan. Maar ze is wel dol op Henriette. Nee. Het enige wel opgevoede meisje uit haar kennissenkring zoals ze altijd beweert. Uh, maar, maar ik begrijp het toch niet. Hoe kan die blaak dan zo machtig rijk zijn? Terwijl zijn nicht, die toch een dochter is van zijn eigen broer, geen cent heeft. Heeft hij dan van zijn vrouw geërfd? Dat weet ik niet. Zo haarfijn ben ik hem nou ook weer niet met de geschiedenis van de blaken bekend. Maar uh, ik denk dat hij gelukkig in de handel is geweest. Ook nog ergens een mooie erfenis heeft gehaald... Terwijl de vader van Henriette de boerder doorgelapt heeft. Maar jij stelt wel veel belang in de geschiedenis van de familie Blaak. Inderdaad, je zegt het goed, Santje. Ik stel belang. Het is louter belangstelling. <lacht> in ieder geval zal het je duidelijk zijn dat ze Henriette, zowel als mij louter en alleen om onze goede hoedanigheden zullen moeten nemen. Die jullie beiden in overvloedige mate bezitten. <lacht> van de mijne heb je in de loop der jaren ruimschoots kunnen overtuigen. <lacht> maar van Henriette weet je niet... Als ze jouw vriendin is... Kan het niet anders dan een meisje met voortreffelijke kwaliteiten zijn? Heb het niet Moet ik de vader roepen? Oh. Uh, riep u daar, vader? Ja, je moet dus gauw beneden komen. Ik kom. Uh, wat is er, vader? Hier, je moet dit eens lezen. Het is aan mij gericht, maar het is eigenlijk meer voor jou bestemd. Van Lucas Helding? Lees het maar hardop, er staan geen geheimen in. Voor de behouden terugkomst van uw edele uitmuntende heer Wat Bedoelde hij dan jou mee, Ferdinand? Wie anders dacht je? Ehm. Hetzelfde in de klanken lucht heb moeten geven, welke ik toevertrouwd heb aan het nevensgaand papier. Lieve hemel, een lofzang. Jubelzang uitgegaan ter gelegenheid daarvoor spoed de wederkomst van een weledelen heer Ferdinand Huik. Lees voor Ferdinand, lees voor. Een, een gedicht van meer dan honderd regels, ja, ik dank je stichtelijk. En dan nog wat voor regels. Een jongeling, de bloem der Amsterlandse knapen... zo kloek van lijf en leen, van inborst, zo recht schapen. Ik kan mijn broeder met geheel andere ogen bezien. <laughs> Hoe komt die malle kerel van jouw terugkomst af te weten? Ik heb u toch verteld, vader, dat ik tijdens het noodweer op Guldenhof geschouwd... Ja, ja, en daar kennis heb gemaakt met de familie Blaak. Ja. Nou, en daar was hij ook. Oh, ik heb natuurlijk verteld dat ik een lange reis had gemaakt... dat ik op weg was naar huis, enzovoort, enzovoort... En dit is dan het resultaat. Het is, het is een arme drommel. Dat gedicht heb je natuurlijk niet voor niets. Maar vooruit maar. Zouden we hem dan niet eens ten eten vragen? Och nee. Nee, laten we daar nou niet mee beginnen. Oh, als je zegt dat het een arme drommel is, de man heeft het niet breed. Beter ja. van niet, liever. Ik ben bang dat we hem niet kwijtraken voor hij de hele familie bezongen heeft. <lacht> ik voel daar wel voor. Ik ben nog nooit door een poëet bezongen. En het wordt hoog tijd dat ik eens aan de vergetelheid ontdrukt wordt. Oh, <lacht> Misschien kan ik hem nog wel tot mijn aanbidder maken. Oh, Sandje, toch. Wat zijn dat voor zotheden? Oh, hoe het zij, de man moet betaald worden. Het beste lijkt mij dat je maar eens daarom toe gaat verder. Ja, en achteloos twee dukaten op tafel achterlaten. Mm -hmm. Het is al met al een brave kerel, al is het geen licht. <lacht> en al verdient hij zijn twee dukaten niet voor het goede dat hij doet, dan toch in ieder geval voor het kwade dat hij nawaart. <lacht> en dat is helaas al veel. Wie is daar? Uh, woont hier meneer Helding. Zou so, meester, nou dat trap ik nog op? Nou, oh, en dan de derde deur aan je rechterhand. Maar kijk uit, want het is wat duister hier. Binnen. Wel, mijn heer Hark. Neemt uw edele waarlijk zelf de moeite. Als u het een meid gezegd had, was ik wel naar beneden gekomen. Dan hadden we even in het zijkamertje van Het is heim... misschien wat uh, vrij postig om zomaar te komen oplopen... Maar ik wou u toch even bedanken voor uw beleefdheid. Te veel eer, te veel goedheid, meneer Huik. Waar gaat u toch zitten? Want ik zal deze toeleven. Dit is het einde van het eerste spoor van de tweede band. Waar gaat u toch zitten? Want ik zal deze toeleven. Gaat u zitten, dank u. Ja, het is hier wat hoog, hè? Dat is een hele klim. Dat is zoals het hoort. Een dichter kan niet dicht genoeg bij de goden wonen. Oh, dat is heel aardig gezegd, meneer Huik. Heel aardig. Maar het is wat hoog. Ik ben er aan gewend, maar M wat mag ik u weer edelen aanbieden? Nectar en ambrosijn heb ik niet, maar de heer Willem de Brom is bij eens een paar. Echte flessen cognac gestuurd voor een huwelijksgedicht dat ik voor hem heb gemaakt. Als u daar misschien aan Ach had... nee, ach nee, doet u geen moeite mee, Helding. Wel nee, wel nee, helemaal geen moeite. Ach ja, het is niet groot, dit kamertje, maar ik ben maar alleen. En Heinz verhuurt het mij voor niet veel geld. Heinz? Heinz, de portretschilder. Hij zou woont beneden, zoals u misschien gezien hebt. En voor de rest verhuurt hij kamers. Ja. Zo... Uw gezondheid, meneer Huik. De uwe, de helding. En op de muze, die u zoveel voortreffelijke vers in de pen gegeven heeft. Ik was werkelijk zeer getroffen door het fraaie dichtwerk dat u aan mij gewijd hebt. Dank u, meneer Huik. Het was met veel genoegen gedaan. Ach, het is alleen jammer dat er niet veel mensen zijn zoals u die de ware dichtkunst nog kunnen waarderen. De heer Blaak schenkt aan uw werk nog, nogal veel aandacht, zou ik menen? Meneer Blaak is een ware beschermheer der letteren... en een groot mecenas. Ik ben hem veel dank verschuldigd. Maar verstrooid, hè, verstrooid. Hoe bedoelt u dan? Als ik hem alleen eens wat voorlees uit de beste regels... die ik ooit heb geschreven... dan kan hij soms als uit een droom ontwaken... en met zijn zoon beginnen over de wisselkoers op Genua. Maar zijn zoon dan... Zijn zoon? Ach, een knap jong mens, Vol vernuft en geest. Maar wil, hij wild. Hij schept er altijd plezier in de oude helding te plagen. Wat die niet allemaal verzint om grappen met mij uit te halen. Ach ja, het is een vrolijk heer. En ik moet het wel verdragen. Wij zijn zulke oude kennissen nietwaar? En hij heeft zo zijn wilde buien. Maar Henriette, die mag u toch erg graag? O, oh, mijn heer, een engel is ze... Ze vat misschien nog niet altijd de fijne kneepjes van de dichtkunst. Maar een hart, mijnheer, een hart. Als dat nog eens een huwelijk wordt, dan heeft de heer Lodewijk een juweel van een vrouw aan haar. Dat verzeker ik u. Is dat huwelijk uh, al bepaald? De oude heer zou het graag zien. Maar onder ons gezegd, de heer Lodewijk wil liever nog wat van zijn vrijheid genieten. En ja, dat geeft nog alles aanleiding tot tonelen. Maar ik mag niet uit de school klappen, natuurlijk. Wilt u nog een glaasje? Ja, wel, als u mijn gezelschap houdt. Wel zeker, wel zeker. Ah. Eergisteren gisteren toen u weg was, toen heeft het nogal wat gewoon weer. Oh ja? Ah. Alsjeblieft. Uw gezondheid, meneer Huik. Gezondheid. Tja... De oude heer ziet het niet graag dat Henriette andere jonge mannen ontmoet. Maar in dit geval toch buiten haar schuld. Ze had mijn gezelschap toch niet gezocht. En dat vertelde zij haar oom ook allemaal. En er viel niet veel tegen hem te brengen natuurlijk. Maar ja, hij heeft hij nu eenmaal bestemd voor zijn zoon. En iedere andere jongeman maakt hem wantrouwig. Dat is voor het meisje ook niet erg plezierig om zo geïsoleerd te worden. Nee, nee, dat geeft nog alles verdriet en tranen. Maar aan de andere kant... Ze heeft haar een leventje van hartje, wat lusje, mondje, wat begeer je. De oude heer heeft haar lief als de appel van zijn ogen. En ze verdient het. Ze is werkelijk een engel. Tja, als ik, als ik haar zo aanzie... Wat is er, meneer Houding? Wat scheelt er aan? Ach, als ik haar zo zie, dan komt mij de herinnering aan mijn dochter... ...en klaartje weer boven. Wij hadden het goed samen, meneer Huik... ...maar we konden er komen. Zij verdiende ook al wat met werk voor een atelier. En als wij dan zo samen zaten... ...zij met wat naaiwerk... ...en ik las haar mijn verzen voor... U uh, hebt het ongeluk gehad... uw dochter zo jong te verliezen? Verliezen? Ja, dat is het woord. Maar, meneer Helding... ...al is uw dochter dan... ...gestorven... ...dan zullen toch de herinneringen... ...gestorven... Dan hebt u mij verkeerd begrepen, mijn heer. Nee, ze is niet gestorven. Ze is de wijde wereld ingegaan. En ik hoef u niet te vertellen wat dat betekent. Ach, maar ik verveel u met mijn droevige verhalen. Waarom? Het doet altijd goed je hart eens te kunnen uitstorten... bij iemand die het goed met je meent. Ach, nee, nee, nee, mijn heer. Er zijn dingen die je niet vertelt aan niemand, niet. Als ik alleen maar wist waar ze was... dan zou ik haar misschien kunnen bewegen terug te komen dan zou het misschien weer kunnen worden als vroeger. Maar hebt u al nooit pogingen gedaan om haar op te sporen? Voor zulke nasporingen is geld nodig. En dat heb ik niet. Ik ben al eens bij de onderschout geweest, maar die willen niets aan doen. Hij zei dat hij wel dagwerk zou hebben... als hij alle meisjes wilde opsporen die de Vree 14 waren opgegaan. Maar als de onderschout u niet wil helpen... waarom bent u dan niet naar mijn vader gegaan? Naar de heer Hoofdschout. Oh nee, zo onbescheiden ben ik niet. Onbescheiden om mijn vader in zijn ambtsbetrekking te spreken. Maar als u daar te bang voor bent, meneer Helding... wil ik er wel met mijn vader over spreken. Ik, ik, ik heb u er niet om durven vragen, maar... als u de moeite zou willen nemen... Alsjeblieft, doet u dat, meneer Huik. Ik, ik zal u er mijn leven lang dankbaar voor blijven. Dat is afgesproken, meneer Helding. U kunt op mij meer... rekenen. Oh, ik heb toch wel een gelukkige ingeving gehad... om u dat gedicht toe te sturen. Anders was ik nooit met u in kennis gekomen... Hmm. Ik heb eerst nog geaarzeld omdat ik het nog niet had voorgelezen in de vriendenkring. Is dat dan de gewoonte? Ja, zeker. Wij hebben een vereniging en wij komen om de veertien dagen bij elkaar... en dan lezen wij onze verzen voor. Ieder maakt zijn aanmerkingen en dan worden de zwakke regels eventueel verbeterd. Oh, het is er altijd heel plezierig. Hmm. Het enige jammere is dat ik ze nooit eens hier ontvangen kan, ja, u ziet het. Maar ik mag wel een gast introduceren.